6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Italië gaat vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De sociaal-democratische partij van premier Gentiloni... zal naar verwachting fors verliezen. Volgens de peilingen staat de partij van oud-premier Berlusconi... Forza Italia op winst, net als de anti-immigratiepartij Lega... en de anti-establishmentpartij Vijf Sterrenbeweging. De stembureaus gaan om 7 uur open en sluiten om 11 uur vanavond.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 In 2009 maakte Stiers bekend dat hij homo was. Hij durfde dat niet eerder, uit angst dat hij dan niet meer zou worden gevraagd... voor rollen in familiefilms. David Ogden stiers leed aan kanker. Hij was 75 jaar. Egypte geeft twee eilandjes definitief aan Saoedi-Arabië. Over de onbewoonde eilanden in de Rode Zee was veel te doen. Critici verweten president Sisi dat hij de Egyptische soevereiniteit te grabbel gooide... Twee rechtbanken deden er tegenstrijdige uitspraken over. Het Egyptische Hoge Rechtshof heeft nu bepaald dat die vonnissen ongeldig zijn en dat de eilandjes gewoon kunnen worden overgedragen. De Britse pubs mogen op 18 en 19 mei langer open blijven omdat prins Harry dan trouwt. Normaal moeten de meeste pubs om 11 uur s'avonds dicht. Maar vanwege het huwelijk van Harry en Meghan wordt dat opgerekt tot 1 uur s'nachts. Volgens minister Rudd van Binnenlandse Zaken kunnen de Britten het huwelijk dan samen vieren. Het weer. Het is bijna overal droog. Minima tussen 0 en min 5 graden. Overdag af en toe zon. Het wordt 3 tot 9 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen.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 Welkom terug bij Riza als je nog aan het luisteren bent. En welkom in een nieuwe dag als je net wakker bent geworden. En je denkt, nou dat ga ik eens doen met Riza. Want ik heb gehoord dat ze het gaan hebben over Oscars. Ja zeker, de Oscars komen eraan. Vannacht is het zover het jaarlijkse event waar de hele filmindustrie naar uitkijkt. En elke filmliefhebber ook. En wij als filmliefhebbers doen dat met twee uh, grote filmkenners hier in de, in de Itza, als mag ik nog ik zeggen, Dat is een heel ouderwets om te zeggen, want dat is uit de jaren 2000. Maar uh, hier mag het. We hebben onder andere Noah Johannes, onze vaste filmrecessente... onze geliefde filmrecessente, die uh, ook heel erg uh, heeft uitgekeken naar die Oscars. Uh, zoveel dat ze, dat ze... Ze staat te stuiteren van spanning op dit moment. Ik word ook uitgebreid gefilmd, dat vind ik ook altijd wel heel fijn. En Michael Grijven, regisseur, reclamemaker en uh, heel erg groot filmkennet. Zo ken ik hem dan tenminste. Daar gaan we mee praten over de Oscars. Dat voor straks. Voor nu, genoeg gepraat, tijd voor een plaat. Ja, jij moet kiezen. Ik hoef die keuze niet meer te maken. Ik zit hier uh, 24-7 achter de radio. Voelt het af en toe in het weekend. Zeker omdat ik ook nog s'avonds een andere show heb. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want we doen alleen maar leuke dingen: hier zo op Radio 1. Uh, bij Risa, zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over de Oscars. Ze komen eraan vannacht is het zover. Dan worden ze weer uitgedeeld. Het zijn belangrijke beeldjes. Want uh, als je zo'n Oscar binnen hebt, het maakt niet uit wat voor beroep je hebt. Dan uh, ga je heel veel meer geld verdienen. Tenminste, dat denk ik dan maar. Dat hoop ik dan maar voor ze. Want anders ja, is het ook super kut. Heb je een Oscar, heb je nog niks. We gaan praten met Noah Johannes, onze vaste filmresidente. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, Risa. Altijd heel erg fijn als je er bent. Onze luisteraars zijn ook helemaal gek op je. Ik hoor heel vaak van dat mensen echt op jou wachten. En dan moeten ze zichzelf door mijn uitzending heen bijten... om dan uiteindelijk bij Noah uit te komen. Daarnaast ja. heb ik Michael Grijven te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Michael Grijven is een regisseur en uh, een enorme filmkenner. Ik ken je persoonlijk heel goed. En uh, daarom dacht ik van ja, als ik met iemand toch de Oscars moet bespreken... dan is het met Michael... Nou, dankjewel. Ja, want je hebt ook een hele eigenwijze mening altijd over dingen. En dat vind ik wel fijn, want uh, ja, Noah en ik zijn vrij positief altijd. En we hebben ook iemand die af en toe kan zeggen van... nou, nou zo mooi was het allemaal niet. Bijvoorbeeld, uh, hadden we het net over, uh, over de track die ik aan het draaien was. Die heb ik namelijk van de soundtrack van Aitonia. Een film uh, waar Noah en ik best wel positief over waren. Maar jij zegt... Minder, minder. minder? minder ja. Wat vond je er minder aan? Ik vond het positiefste aan de, aan de film eigenlijk de, de soundtrack. <laughs> ja, nee, was Als we dus het eigen... positief willen houden, moeten we het daar ook bij laten. Ja, was het ja. zo erg Nee, goeie. het was niet heel erg, maar... Het was, het was voor mij niet de film die er die bovenuit sprong. We gaan straks hebben over welke films er wel uh, bovenuit sprongen. voor jou en ook voor Noah. Want het zijn er natuurlijk uh, nogal wat. En over andere nominaties waarvan je zegt: van, Nou, die zijn belangrijk. Maar uh, eerst heb ik hier. Risa, telefoon. Telefoon. Van Marleen Veldbrugge. Urban e ecoloog moet ik zeggen. Ik struik er helemaal over het woord. Maar we hebben eerder geleerd dat dat mag. Omdat uh, ja, we hebben allemaal een beetje taalproblemen hebben. Uh, urban ecoloog. en dat is. Is, uh, om een bepaalde reden. Bioloog Chris D. Thomas die heeft uh, gezegd... dat onder de invloed van de mens de natuur helemaal nog niet zo slecht af is. Uh, er sterven natuurlijk wel dieren uit. Maar hij zegt, er zijn ook een hoop diersoorten bijgekomen. Marleen, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat zo? Zijn er een hoop dieren bijgekomen door ons? Ja, ja, ik denk dat er zeker een heleboel dieren zijn bijgekomen. Je hebt uh, uh, allerlei soorten kruisingen die door de, uh, door de landbouwproductie vooral veel bijkomen. Maar um, ook door het uh, ja, vele verspreiden van de mens tegenover de aarde. Dat doen we nu in heel rap tempo. En we kunnen ons heel snel verplaatsen over de aarde. En daarbij nemen we ook heel vaak nieuwe soorten mee. En die komen dan in een nieuwe plek waar ze dan weer uh, uh, zich kunnen vestigen. Dus, dus, dus dat, uh, dat doen we zeker. Er zit een basis in zijn, in zijn gedachten die klopt. Ja, ja, er zit een, uh, uh, een, een groot gedeelte waarin uh, heel veel andere biologen ook vinden... Um, ik denk dat uh, er de veel nieuwe soorten bijkomen... en dat er eigenlijk maar weinig wordt gekeken naar die nieuwe soorten. Dus er komen weinig in het nieuws. Um, wat ik wel uh, proef is dat als je dat heel veel gaat vertellen... van uh, oh, er komen alleen maar nieuwe soorten bij en het komt, gaat eigenlijk wel goed... en het hele uitsterven dat valt wel mee... Ja, dan, uh, dan, als je dat te veel in het nieuws brengt, dan uh, denken mensen misschien, oh, nou, die hele klimaatverandering, dat, uh, dat uh, valt allemaal wel mee. En daar is natuurlijk in de politiek veel om te doen. Dus uh, voor natuurbehoud is het denk ik wel goed om het uh, uh, bij, om beide kanten van het verhaal te vertellen. Dus dat er ook ontzettend veel stuk gaat door de mens. Ja, zoals. Um, ik denk dat wij op grote schaal uh, de wereld aan het giftigen zijn en uh, um, aan het uh, ja, Um, helemaal aan het leger over zijn. De, de jungles worden gekapt uh, zonder er maar na te denken... want we willen ze zo, zo goedkoop, goedkoop mogelijk uh, uh, onze um, boterhammetjes uh, verdienen. Uh -huh. en, en dat gaat gewoon ten koste van heel veel soorten... die zich over de jaren hebben gevestigd... en misschien wel hele bijzondere um, functies hebben ook in een ecosysteem. Sommige diersoorten die vullen een hele speciale functie uit... Uh, waardoor ze niet te missen zijn. Um, en mochten die dan ineens verdwijnen, dan moet een andere soort... Die functie in gaan Je moet dan maar net aanwezig zijn in, de, in dat gebied. Om, uh, om bijvoorbeeld de, de, uh, ja, de voorzieningen voor andere soorten weer de, de, uh, daarvoor te zorgen. Maar nu hoor en... ik een hele hoop andere politiek gezinde mensen uh, meteen denken, terwijl je dit zegt. Ja, dit is allemaal linkse lariekoek. Wij kunnen de wereld helemaal niet vernietigen. Daar is hij veel te sterk voor. Ja, uh, dat. dat uh, <laughs> Dat is inderdaad een goede vraag. Je kunt jezelf afvragen hoeveel invloed wij erop hebben. Maar ik denk dat er toch wel heel veel documentaires... en ook heel veel onderzoek is gebleken dat we ontzettende impact hebben op de aarde... en op allerlei natuurgebieden. En daar, daar kunnen we zeker een heleboel in verbeteren... om het wat beter in de wereld te behouden... Uh, Wat er ook is, is uh, dat, er, dat de mens ook heel veel nieuwe dingen met zich meebrengt. We trekken met z'n allen massaal naar de stad... En uh, dat is een, een plek waar eigenlijk toch ook heel veel nieuwe soorten zich gaan ontwikkelen. Omdat dit een, uh, eigenlijk een soort van uh, rotsachtig klimaat is. Want je, je ziet eigenlijk alleen maar uh, vetgebouwen, huizen en uh, straten. Dat is eigenlijk allemaal van steen. En uh, heel veel rotsminnende soorten die kunnen daar uh, goed uh, gedijen. Zoals uh, rotsduiven, die je ja. nu eigenlijk alleen maar als uh, stadduiven kent. Okay. Uh, en, en zo zijn er ook heel veel andere soorten die op uh, steden afkomen. Omdat er veel te eten is, uh, er is ook warm. Het is warmer in een stad. Dus um, daar uh, zie je toch weer een positieve uh, bij, bijeenkomst van, uh, van de mens en dier. Ja, en nu heb ik ooit een film gezien. En uh, daarin begon de, begon de natuur zelf maar uh, de, de, mensen, de mensheid uit te roeien. Dat was voor, uh, via vergiftigde bloemen. Michael, help me even. Was dat de happening? De happening. Ja, de yeah. happening. En yeah. Night Shyamalan. Yeah. Juist. Ja, de, zit daar nog wat in? Bestaat het kans dat de natuur op een gegeven moment zegt: van nou, de mens die uh, begint mij een beetje lastig te vallen, dan gaan we terugvechten? Uh, ja, gaan we terugvragen. Dat is wel een goede vraag. Ik, ik denk dat er, sommige soorten zijn echt veel sterker dan je denkt en veel invasiever. Uh, dus ik, die kunnen zeker een deuk in de, in de maatschappij maken. Uh, maar wij zijn er zelf ook heel goed in. Uh, we maken allerlei gifstoffen en uh, uh, die verspreiden we over de hele wereld zonder erover na te denken. Ik denk dat uh, het documentaire van Beerpunt Nederland ook heel goed aangaf hoe uh, we ook alles uh, niet aan elkaar vertellen. Uh, we vertellen niet hoeveel uh, gifstoffen we in de, in de wereld stoppen en uh, in de, in de branden op zee, uh, dat, dat gaat echt op zo'n grote schaal en, en eigenlijk heel weinig mensen weten daarvan. En uh, wat er dan gebeurt, dat al die gifstoffen zich gaan opstapelen in, uh, in vissen, of in, in, in, in, in plankton en, en het komt in de voedselketen terecht. En dat komt uiteindelijk ook bij ons terecht. Dus misschien vergiftigen we onszelf eigenlijk ook wel gewoon. Nou, Laten we hopen dat we voor die tijd nog in ieder geval de Oscars kunnen bespreken. en uh, ja. <laughs> Daarna zien we wel weer hoe het afloopt. Vast wel. Marleen, mag ik jou ja. bedanken dat je zo vroeg in de ochtend uh, mocht wakkerbellen? Helemaal graag gedaan, ik vond het superleuk. Dankjewel, hoi. Jij hoi. Zodreks is het Oscars wat de klok slaat? We gaan het alleen maar hebben over films, films, films. I can think of younger days When living for my life was everything a man could wanna do? I could never see you. You meant a Broken Heart van Chris Stills. Je luistert naar Risa. En uh, we gaan het hebben over de Oscars. Met Michael Grijven, filmregisseur. En Noah Johannes, onze vaste filmrecensenten. Uh, ja, laten we meteen met de deur in huis vallen: de Oscar voor Beste Cinematography. Michael, wie heb jij voor jezelf staan als favoriet? Wie ik heb staan is uh, iemand die eigenlijk al voor de veertiende keer genomineerd is: Roger Deakins. Oh, ja. Die is hem al 13 keer misgelopen. Dus dat is eigenlijk wel... dat ja. is dus eigenlijk een beetje een goedmakertje, zou het zijn. Met ja. hoeveel tegenzin zal hij naar die Oscars gaan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ehm... Um, wat eigenlijk deze man een beetje heeft, zeg maar... is dat hij de artist-artist is. Ik weet niet of je dat begrip kent. Ja, dat maar... mensen, mensen die, die in de scene zijn... Die, die, die vinden hem helemaal de shit. Exact, exact. Hij is, uh, het is al een wat oudere cameraman... maar die nog steeds met jonge regisseurs ook werkt. Hij heeft onder andere The Shawshank Redemption... No Country for Old Men, Sicario, Skyfall. Allemaal veel. hij gedraaid, allemaal films die best wel... Uh, ja, zeg maar... Uh, Fotografisch, heel erg mooi, zeg. Ja, ja dat is ook heel hoog staand altijd bij hem. Maar waarom komt hij dan steeds niet door voor die Oscar? Ik denk uh, dat er elke keer gewoon net een, uh, een, een, een film is... die net iets meer uitgesproken is... of uh, die op dat moment wat populairder is, zeg maar. Bij, uh, het is toch een lobby, hè, ook. Ja, is het een lobby? Dus, uh, ja, het is zeker een lobby. Als je de vakbladen, zeg maar, leest... Ja. Dus uh, bijvoorbeeld een, op, op dit gebied is uh, American Cinematographers... het meest vooraanstaande blad... Ja. Uh, daarin zie je in de aanloop naar de Oscars toe... zie je dan dat er uh, sheets, zeg maar, uh, in december, oktober, december... Uh, tot uh, oktober de, tot december, zeg maar, sheets uh, ingekocht worden in die bladen. Ja. Waar uh, staat, for your consideration. Dus waar eigenlijk gelobbyd wordt... Om oh, een, uh, een nominatie te krijgen voor zo'n film. Nou, ja. jij zit ook uh, heel erg mee te knikken. Nee, maar dat verhaal, dat ken ik inderdaad ook. Ja, nee, oh, dat gebeurt en wordt volop gelobbyd. Ja, ja, zeker. Nou ja, voor jullie hoeft het niet gelobbyd. Te worden. Jullie zijn onafhankelijke filmkenners. Dan vraag ik aan jou, Noah. Wie heb jij dan staan daar? Nou, ik had ook Roger Deakins uh, bovenaan staan. Waarom? Hoewel, ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk een beetje hoop... dat Hoyte van Hoyte maar met het uh, beeldje naar huis gaat. Waarom? Ja, nou, toch een beetje Nederlands trots. En bovendien heeft hij Dankurk gewoon echt... Fantastisch in beeld gebracht. Mm -hmm. Maar Roger Your heb ik bovenaan staan, omdat hij nou ja, inderdaad al heel veel is misgelopen. Dus ik denk dat hij nu uh, beloond gaat worden. En ja, ik vond dat hij ook Blade Runner echt wel fantastisch heeft geschoten. Die beelden staan bij mij nog steeds op het netvlies. Uh. Ja, dat, dat klopt, zag, ja. Dat zag. is ook zeker de meest gestileerde film van dit jaar wel. ik ja, heb je hier een uh, fragmentje. What do you want? I want to ask you some questions. Key to the future is eindelijk me. Breng het you're here. Blade Runner. Uh, het was ook, uh, ook wel wat dat ineens... er gebeurt hier wat in de studio. <laughs> Iemand is bezig in de studio... om uh, iets uit te zetten wat heel vitaal is voor mij. Mijn uh, draaiboek. Geen idee wie er op dit moment in zit... Maar er uh, wordt allemaal hersteld. Ondertussen ga ik, ga ik eventjes praten hier zo... met Michael Grijven en uh, Noah Johannes. Want er was kritiek op Blade Runner... van uh, toch wel een vooraanstaand persoon... die daar misschien wel wat over te zeggen had. Rutger Houwer. Rutger Houwer? Ja. Dat heb ik nog niet gehoord. Je maar dat niet nee, meegekregen? Ja, nee. ja, volgens mij heeft hij iets gezegd dat het niet per se gemaakt had. Hoeven woorden, iets in die trant. Ja, hij zei van het was een beetje een overbodig deel. Precies. Hij, hij vond het prachtig gestileerd. Maar hij kon in de hele film niks ontdekken... wat nou echt belangrijk was om toe te voegen aan het verhaal. Michael, kun je daar een beetje hij aan Hij heeft die ook wel een klein beetje gelijk in, ja. toch? Ja. Misschien, uh, misschien met terugwerkende kracht... dat uh, de grote kracht van deze film dan is... om een jonger publiek bekend te maken met de oude film wat een veel sterkere film was. Ja. Dat is ook wel weer zo. Ja. Het, het, het is het is jonge publiek. Ik heb bijvoorbeeld mijn zoon meegenomen. En die was super onder de indruk. En die ging dan ook meteen die eerste film kijken. Ja. Dus dan, dan heeft het toch wel iets goeds gedaan. Nou, ja, zeker wel. Alleen, ja, de tweede film had Rutger Hauer niet. <lacht> Misschien dat was <dat> ook <lacht> eigenlijk wel het grootste probleem van die tweede film was. Hoewel ik hem wel echt fantastisch vond. Hoor. Die film die heeft mij echt omver geblazen. En als je even de... Um, de, de oorspronkelijke versie vergeet. Um, vond ik dit op zichzelf gewoon wel echt een heel toffe. Echt een bioscoopfilm. Wat uh, qua geluid en beeld. Uh, acteerwerk, wat mij betreft. gewoon echt uh, super in elkaar zat. Maar hij had Rutger Hauer niet. En die prachtige. dat prachtige monoloog van Rutger Hauer. in de eerste film. ja, dat, ja, dat kan. Ik kan gewoon geen vervolg tegenop, denk ik. Nee, daarentegen was zeg maar uh, de Nederlandse actrice die erin zat. Ja, die, uh, ja, zeker. Ja, Sylvia, die deed het geweldig. Dat was ook een van de hoogtepunten van de film al. Ja, nee, ja. die deed het geweldig. Maar nou, die zeker. film heeft ook wel echt iets om tegenop te boksen, hoor. Want het origineel is wel echt een cultklassieker. Ja, daar kan je al ja. bijna niet meer winnen. Hè. Dat is net zoals een Star Wars bijvoorbeeld. Nu we het toch over acteurs en actrices hebben. Uh, acteerprestaties. Uh, wie zie jij als beste acteur, Noah? Nou, ik, ik hoop dat uh, Timothy Chalamet voor uh, Call Me By Your Name... dat hij met het beeldje naar huis gaat. Um, ik, uh, hij, hij zit echt met een paar andere supergoeie acteurs in de categorie. Dat zeker. Ik, ik, denk ook, ik ben bang dat hij hem ook niet gaat winnen. Het zal waarschijnlijk toch Gary Oldman uh, gaan worden. Maar um, ik vond Timothy, um, hij, hij is de... Jongste uh, genomineerde voor deze categorie ooit. Hij is op dit moment 22, maar volgens mij was hij echt nog een tiener toen hij aan de film begon. En wat hij in die film laat zien: uh, de, de gelaagdheid, de puurheid. Ik, hij heeft mij echt, uh, ja, echt omvergeblazen met die acteerprestatie. En ik heb zoiets van. Geef nu lekker de jongeren de toekomst, geef die de ruimte. Ja, Michael, hij is ook echt het personage wat hij speelt. Zo. Hij is het echt. Hij ja. is het echt. Ja, en samen met Daniel Day-Lewis, die ook weer genomineerd is... Ja, zoals altijd. Uh, ...is het eigenlijk in die categorie de enige acteur die echt die personage is. Ja, ja De rest speelt het allemaal een beetje. Ja, jij kijkt er als regisseur natuurlijk nog met, met nog, een, uh, uh, nog meer kennis naar... Wat, wat onderscheidt nou zo'n acteur van de rest? Hoe, hoe, hoe kan het dat zo iemand dan in een personage verandert? Um, ja, dat kan ook misschien een, een meer moderne benadering zijn. Of wat je, dat had je in de jaren zeventig eigenlijk ook wel. Is dat Het is allemaal wat minder uh, theatraal. Hè? Dus wat naturel, meer naturel, zeg ja. maar. En uh, dat onderscheidt hem en Daniel Day-Lewis van de rest. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, Darkest Hour niet helemaal gezien, een stuk. Ja. Maar als ik dan toch Gary Oldman in die rol zie van Churchill... Ja. Dan, is, uh, dan is dat toch een klein beetje iets te veel een verkleed partijtje. Naar ah, mijn spaar, ja. zeg maar. Ja, ja, dan is het echt spel. Ja, absoluut. Maar ja. Wel begin... heel goed. Ja, ja nee, Gary ja. Oldman, ik bedoel. Maar... Ja. maar... Waarom, waarom kan niet elke acteur dan in zo'n karakter verdwijnen? Mm, dat hoeft ook niet per se de, de acteur te zijn. Het is ook de regie, ah. zeg maar, of de aanpak van de film. Ja. Oké, okay, dus het kan ook een stijlkeuze zijn ja, geweest absoluut. van de regisseur. Ja, ik denk het wel. Okay, ja. okay. Actrice, Noah. Nou ja, dat zal waarschijnlijk Frances McDormand uh, gaan worden... voor Three Billboards. Uh, in de aanloop naar de Oscars heb je natuurlijk ook... andere uh, grote uh, awards uh, of uitreikingen gehad. Ja. En zij is uh, volgens mij bij zo ongeveer elke uitreiking... is zij met de grote prijzen vandoor gegaan. Dus ik denk dat zij hem wint... Vond ik haar ook echt de beste in de categorie. Um, nou ja, moet toch weer even terugkomen op Aja Tonja. <laughs> ik, ik vond Margot Robbie vond ik echt geweldig als Tonja Harding. En um, ze verdient wat mij betreft extra punten... omdat ze de film ook nog eens zelf geproduceerd heeft. En ze heeft met deze film ook voor mij echt laten zien... dat zij veel meer is dan alleen dat mooie poppetje. Ja. Op zich... Vond ik dat wel, wel hoor. Maar ze wordt natuurlijk wel vaak gecast als het mooie meisje. Ja. Maar met deze film liet zij zien wat mij betreft dat zij gewoon echt een vakvrouw is. Ja. En bij bepaalde scènes, zoals ik aan het terugdenk, krijg ik daar nog steeds een beetje kippenvel van. En dat had ik niet bij Frances McDormand. Ja, jij krijgt ook kippenvel, maar op een hele andere manier, Michael. <laughs> van ja. Ja. ja. Wie heb jij dan als actrice staan? Actrice? Nou, ik denk ook heel eerlijk gezegd dat Frances McDormand hem gaat winnen. Ja. ja omdat uh, zeg maar de andere awards uh, die al uitgereikt zijn... de BAFTA's en uh, de Golden Globes... Mm -hmm. uh, die, die zijn altijd wel een klein beetje richtinggevend... van wat er bij de Oscars gaat gebeuren. Ja, maar ik vond die drie billboards vond ik wel een beetje weer zo super artistiek verantwoord. En het was natuurlijk ook weer iemand die, die, die dan iemand heel belangrijks heeft verloren. Waarom kan het nooit een actrice zijn die gewoon een rol speelt in een actiefilm... maar dat gewoon heel erg goed doet, Michael? Heel erg goed, ja. ja. Nou ja, dan, dan, dan kom je eigenlijk meteen bij... Uh, bij wat uh, qua beste acteur mijn, uh, mijn voorkeur oh, gehad had. Okay. En dat was iemand die helemaal niet genomineerd is. En oh. dat is Andy Serkis, die in uh, War for the Planet of the Apes... Ja. Uh, Caesar speelde. Ja. Wat een CG-character is. Ja, maar en, dat was zo ongelooflijk echt. Ja, ja, maar daar zijn ze zo aan voorbij gegaan. Dat was natuurlijk een, een enorme acteerprestatie. We Waarom gaan ze aan voorbij? Geen idee, ik denk dat dat gewoon nog niet zo ver is... dat ze dat kunnen erkennen als, uh, als een acteerprestatie. Of als uh, ook de hele film, zeg maar. Ja, want zo'n film... compleet genegeerd in alle... alle uh, uh, Belangrijke categorieën. categorieën ja. ja, want, want zo'n film die wordt dan geschoten uh, door, door iemand uh, met de computer uh, te capturen. Uh, ik, ik weet even niet de Nederlandse benaming ervoor... maar, maar gezichtsuitdrukkingen worden helemaal ja. gecaptured... en daar wordt dan een aap overheen geplakt, om het zo maar te zeggen. Klopt, ja. Dus ja. het is dan wel echt acteren. Ja, ja absoluut. absoluut. En hij is daar echt gewoon een, een, een toonaangevend uh, iemand in. Hij heeft uh, in Lord of the Rings toen ja. al... Uh, Column. Ja. ja. Ook al heel erg mooi gedaan... Ja. Ja. Is, is dat niet ook een beetje een schande dat, dat Hollywood zoiets negeert? Want het is progressie. Ja, ik denk dat het ook een beetje de thema's zijn... Hè, die nu uh, actueel zijn, die ook een beetje uh, leidend zijn... In, uh, waar dit jaar die, die Oscars zeg maar, uh, een beetje de aandacht uh, voor, voor geven. Daar gaan we het zo ja. direct over hebben. En uh, nou ja, nog veel meer hier bij Risa. up before the dawn. Daar zullen we dat geloven allemaal wel. Uh, jij wil natuurlijk uh, eigenlijk een beetje de kaal ontvluchten. Dat lukt niet zo heel erg. Uh, zeker niet als je de money niet hebt om te spenden om naar het buitenland te gaan. Redacteur Semmy heeft toen bedacht van nou, dan gaan we gewoon jou op een fake-Asian noemen. Fake-Asian uh, sturen. Het is weer krokusvakantie. Lekker Lekker opstappen om die vrieskou te ontwijken. Helaas kunnen we niet allemaal een reis naar Bali betalen, maar maak je geen zorgen. Ik heb voor jullie de perfecte bestemmingen in Nederland op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld het Waddeneiland Vliesland, ook wel Vliesbizza genoemd. Een echte aanrader voor de uitwaaiers onder ons. Met een ratio van gemiddeld 14 vliesvesten per inwoner zul je het zeker niet koud krijgen. Ben je nou niet zo van het uitwaaien op het strand? Ga naar Windstilburg. Je haar blijft goed zitten en je lelijke windjack kan in de kast blijven hangen. Voor de koukleumen onder ons is Warmsterdam zeker een must-go. In de hoofdstad kunnen de temperaturen wel zo'n 37 graden boven het landelijk gemiddelde liggen. Ben je toe aan een skivakantie? Sneeuwwarde is de place to be. Een van de leukste activiteiten is op de slee achter de tractor door het weiland cruisen. Eindelijk een keertje zonder de kits op stap? Ga voor een romantisch moment in open haardlem. Samen met een wijntje een marshmallow roosteren boven het vuur... en de vlammen zijn weer net zo heet als vroeger. Mijn laatste tip is voor de overwerkte onder ons. Pak je rust in Kalmeren. Deze stad in Zweeboland is ideaal om via mindfulness je zen terug te vinden... nadat je twee jaar lang onafgebroken hebt gewerkt. Wie had gedacht dat Nederland zo leuk kon zijn? en Fara Academy. Een bijdrage van en Fara Academy lid... Sammy, je luistert naar Risa. We hebben het, uh, het eigenlijk het hele uur over de Oscars. Want ze komen eraan. Vannacht uh, worden ze uitgereikt. Die beeldjes die ze zo graag willen hebben daar in Hollywood. En daarvoor hebben we uitgenodigd Noah Johannes, onze vaste filmrecensenten, En Michael Grijven, regisseur en uh, allround film filmkenner. Um, ja, je, je, je tipte het al eventjes aan. Er zit natuurlijk ook een soort van, uh, ja thema's elk jaar, uh, controversie, uh, vorig, jaar, vorig jaar of twee, twee jaar geleden... was dat geloof ik ondertussen alweer, uh, Jada Pinkett... die op een gegeven moment besloot om gewoon maar weg te blijven... omdat er niet genoeg black people werden genomineerd. Uh, ook uh, Oprah had iets te melden. Oké, okay, we we'll rehearse hier even we scene... Let's... Die gaan we eventjes niet doen, dat is helemaal de verkeerde. Deze, oh, uh, oh, ja, is dat wel? Ja, dat is hem, Oprah had wat gedaan. She made the de decision to stay seated on that bus in Montgomery. And it's here with every woman who chooses to say me too and every man every man who chooses to listen the new day is on the horizon ja een new day is on the horizon tenminste dat zegt Eva dan maar ja die is er, er natuurlijk al een hele tijd aan het aankomen maar waarom wil dat toch maar niet lukken noah Um, waarom wil wat niet lukken? Nou ja, ik bedoel, Black People... Ik, ik, ik kan me herinneren dat die discussie al minstens vanuit de jaren zestig gaande is. Dat ja. ze te weinig uh, nominaties krijgen en ook vooral te weinig beeldjes uh, binnenslepen. In verhouding tot wat ze doen voor, uh, voor Amerikaanse films. Ja, nee, nee, nee, dat klopt. En die discussie is denk ik zeer terecht. En uh, nu sinds een jaartje of twee, drie... Uh, wordt de discussie wat heviger gevoerd. Uh, je had natuurlijk de Oscar So White uh, hashtag die in het leven werd geroepen en breed uh, werd gedeeld. En um, het, het heeft in ieder geval de, de, de Academy, zeg maar... De, de, de organisatie achter de Oscars, ertoe aangezet... om in de afgelopen twee jaar het ledenaantal fors uit te breiden. Echt met recordaantallen. Ja. En daar in ieder geval een beetje ervoor proberen te zorgen... dat het aandeel, uh, uh, ja, niet blanken... maar ook het aandeel van vrouwen een beetje toe zou nemen. Nou ja, dat is met volgens mij enkele percentages gelukt inmiddels. Nee. Dat is echt, echt enkele percentages. Nee, het is zeker nog steeds geen vetbot. Ik denk wel, als je nu kijkt naar de genomineerden van dit jaar... dat het, als je het hebt over diversiteit... dat het inderdaad wel wat breder is. Er, er is wat verandering, dat zeker. Um, maar ja, dat gaat echt mondjesmaat, baby steps. Michael, is die verandering nodig of is het ook een beetje geforceerd? Ik vind het heel erg geforceerd. Op ja? dit moment wel, moet ik eerlijk zeggen. Op ja. wat voor manier? Ja... Er zitten toch uh, keuzes tussen die, uh, die dan uh, qua kwaliteit... eigenlijk niet heel erg erbovenuit uh, springen. Maar dan wel genomineerd zijn, heb ik het idee om het uh, om te het, om het nomineren. En, ja. en kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja, bijvoorbeeld acteur Daniel Kaluya. Oh, voor ja, Get Out. Uh, ja, Get ja. Out. Uh, supergeinig ventje, hè? ja. Uh, ik heb hem in een paar andere dingen gezien. Voornamelijk comedy, mm -hmm. zeg maar. Britse, Britse acteur. Die, uh, die we dan eigenlijk nu voornamelijk kennen van Amerikaanse rollen. Yeah. Uh, leuke acteur, maar ja, wat hij hier in deze film speelt is niet Oscar... Oscar uh, waardig. waardig. Nee. Okay, maar hij speelt ook bijvoorbeeld in de film Black Panther... Uh, die op dit moment haywire gaat. Ik bedoel, een van de best bezochte films. Sowieso een van de beste Marvel films. Jij was zelf ook heel erg onder de indruk, uh, had ik begrepen. Uh, verwacht je dat daar dan wel terecht de Oscars uit kunnen komen? Of zeg je, ja, maar dan is het weer Marvel... en dat past dan weer niet bij Hollywood uh, Oscars? Ja, alleen ook daarin uh, weer van, ja... Uh, een, een, een, een zwarte held, zeg maar. Mm -hmm. Omdat heel geforceerd... Uh, dan, dan moet het eigenlijk gewoon toegekend worden... weer aan een bepaalde doelgroep, hè? Ja. Uh, je wil eigenlijk een held die voor iedereen uh, spreekt. En in deze moderne wereld zeg maar, zou dat gewoon iedereen aan moeten spreken. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat is, dat is bij Black Panther. Ik heb het gevoel dat niemand, niemand vindt hem tof omdat... Tenminste, laat ik het anders zeggen. Uh, ik heb niet het gevoel dat witte mensen hem tof vinden omdat hij een zwarte held is, maar vooral omdat hij een held is. Ja, ja, ja. ja, ja, ja en die acteur zet het gewoon... Ik, ik, ik, ik praat dan liever eigenlijk over, gewoon over de prestatie of over okay. de kwaliteit van de film, zeg ja. maar. Hè? Ja. En, uh, hoe heet het? Omdat voor mij dit soort issues niet spelen. Nee. Zeg maar, zou eigenlijk ook niet moeten voor niemand toch. Nee, want vorig jaar ja. was Moonlighting natuurlijk best een ja. film, ook nog ja. heel veel problemen geweest, omdat Warren Beatty die kon dat niet uh, goed. De uh, <laughs> verkeerde envelope, ja. Die had de verkeerde enveloppe ja. uh, Is anders. Ja. Uh, uh, Moonlighting, daar was jij een superfan van. Ja, super, ja, super. Maar dat komt omdat bij die film was het echt totaal niet geforceerd. Die film kwam ook eigenlijk haast uit het niets, zeg maar. En die uh, die besprak die thematiek, zeg maar, binnen binnen die uh, binnen die groepering. Ja. En, maar helemaal niet op een geforceerde manier. Dat is niet van, laten we dit eens heel marketinggericht zo gaan droppen. Ik Hele denk ook echt de... dat die film vorig jaar gewoon ook heel terecht ja. die Oscar gewonnen ja. heeft. En dat dat niets te maken had met uh, dat het een soort van compensatie moest zijn op dat Absoluut moment. Absoluut niet. Nee, maar nee, dat die... hij gewoon echt gewonnen heeft omdat het de beste film die was. Die film zat daar in al zijn integriteit. En dat ja. vind ik eigenlijk voor het woord voor die film. Ja. Zat hij daar gewoon terecht tussen. Dat was gewoon zo'n mooie film. Ja, Maar nou. ik denk dat we er inderdaad zeker niet omheen kunnen... Dat, um, dat, dat de discussies die op dit moment spelen... dat die ergens van invloed zullen zijn op de keuzes van, uh, van de Academy. Waarom sommige films wel worden genomineerd en sommige niet. En ik denk dat het hele ja, diversiteitsvraagstuk... En, maar ook het MeToo-gebeuren... dat, dat zo'n film als Three Billboards bijvoorbeeld... dat die mede door die hele MeToo-discussie... op dit moment gewoon heel veel uh, prijs in de wacht heeft gesleept... en dat waarschijnlijk uh, vanavond ook gaat doen. Ja, die hashtag MeToo, uh, dat heeft uh, heel veel veroorzaakt... ook binnen de filmwereld. Uh, Weinstein, uh, die, uh, nou ja, die, die company, die ging bijna failliet... omdat een van de eigenaren uh, zijn handen niet kon thuis houden. Um, is dat ook niet een discussie die veel te lang is uitgesteld, Noah? Ja, ja het, het, het komt nu gewoon allemaal naar boven drijven. Ik denk dat, uh, dat die, de discussie echt wel op bepaalde plekken... misschien al wel eens gevoerd is. Maar dat er gewoon de ruimte niet was of het momentum niet, omdat... Uh, ja, maar die man die heeft jarenlang al die actrices gewoon misbruikt. Ja, nee, en hartstikke verschrikkelijk. Maar ja. er zullen redenen zijn geweest. En dat, he, een aantal dingen hebben we ook gehoord. Natuurlijk moeten er nog heel veel volgens mij echt worden bewezen. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel verhalen gehoord over intimidatie. En er waren natuurlijk gewoon heel veel mensen afhankelijk. Afhankelijk van hem. En. Um, ja, dat heeft het voor heel veel mensen heel moeilijk gemaakt. om. Uh, uh, ja, daarmee naar buiten te komen. Dat geldt zowel voor de actrices. Ja. als voor heel veel mensen die. Uh, ook voor hun banen afhankelijk waren van zo'n grote producent. Ik <laughs> bedoel, ik denk dat heel veel van de films die we de afgelopen jaren hebben gezien bij de Oscars. ja, hij, hij zat overal in. Hij zat echt overal in. En gaf ook de grootste Oscarfeesten. En ik bedoel, hij was Hollywood. Dus ja, dat. Uh, ja. Hoe denk je dat daar uh, bij omgegaan wordt uh, vanavond of vannacht, uh, Michael? Hoe? Dat is moeilijk. Ja. Wordt, daar, wordt daar luchtig mee gedaan? Ik bedoel, meestal zit er een comedian die dan... Weet, weten we wie het presenteert? Ja, Jimmy doet het weer, hè? Die het al voor het jaar uh, deed. Ja, en ja, dat deed hij heel erg nice. Uh, ook een comedian, uh, presentator, maar met heel veel comedy. Denk je dat hij het luchtig gaat aanpakken, die hashtag MeToo? Of wordt dat heel beladen? Ja, ik denk vanuit uh, de Academy zelf en de presentatie... zal dat wel luchtig gebracht worden met een knipoog... Ja. Uh, wel scherp waarschijnlijk. Maar uh, er zullen, uh, ja, zullen zeker uh, uh, acteurs of makers tussen zitten... die een, uh, een award uitreiken, ja. die daar wel wat... Uh, wat scherper nog op zullen zitten. En echt meer een statement willen maken. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Normaal zou ik nu muziek draaien, maar ik vind dit zo interessant... dat ik heb besloten om gewoon lekker door te praten met jullie. Bijvoorbeeld over welke gemiste kansen er zijn bij de Oscars. Michael, wat had jij nog genomineerd willen zien? Good Time. Zo, ja. Zo mee Oh, gebeurt wat? Wat is Good Time? Good Time. Ja, het is een, uh, in, in, eigenlijk een independent film. Mm -hmm. die, uh, die eigenlijk een beetje zijn bekendheid heeft gekregen door de acteur Robert Pattinson. Yeah. Die zijn naam daaraan verbonden heeft. En dat daar is een toch die mooie uh, boy die, uh, die een Dracula-achtige rol had vroeger. Ja, ja, en die daarna echt een compleet andere kant op gegaan is. Yeah. Uh, gemaakt door, die film is gemaakt door twee broertjes uit yeah. New York. Uh, heel erg uit het independent uh, circuit, zeg maar. Met heel weinig geld gemaakt, die film. Ja. Uh, het is een, uh, eigenlijk een soort mooie nachtmerrie, is het. Over uh, een, uh, een jongen die een, een nacht door New York uh, zwerft uh, op zoek naar geld. Daar komt hij eigenlijk op neer. Okay. Uh, ja, super, super film. Uh, heel goed gemaakt. Het verhaal daarachter is gewoon heel erg mooi. En Robert Pattinson is echt ja. briljant, vind ik ook, in die film. Ja. Ik denk inderdaad dat heel veel, vooral tienermeisjes... hem kennen als uh, de jongen uit Twilight. Ja, die, die, dat hij een vampier is uh, die alleen maar zuur kan kijken. Ja, en, uh, en Harry Potter natuurlijk. Daar ken ik hem dan van. Oh, okay. uh, daar, dus, waar ik ook ooit een rolletje rol in speelde. Nou, Nee, jeugdliefde niet. Maar het is wel waar ik, uh, hoe ik met hem kennis heb gemaakt. Maar ik vond hem in deze film, in Good Time... de transformatie die hij dan door, uh, doormaakt... en ook weer zo naturel gebracht. Hij is ook, en weer, hij is ook en... weer die karakter hè, ja, die, die, uh, die speelt. Ja. Maar wat vooral heel opvallend is... die, uh, die jongen die zijn broer speelt. Met die, ja, uh, een, van de, een van de makers van de film Het is een van, ook, de, van de makers, ja. En dat is heel verrassend, want ik had die film gezien... en ik had me eigenlijk voor, voor die film van tevoren niet echt ingelezen. En uh, ik zag die film en ik dacht, die jongen die de jongen die de rol speelde met een geestelijke handicap... van wauw, weet je wel, is dat, een, is dat uh, iemand die, die dat echt heeft of is dat een acteur? En toen zag ik achteraf dat het een van de regisseurs was. Ja. Maar een van de makers was briljant. echt briljant. Ja, ja, ja, maar ook echt gewoon een film die... Uh, ik, ik weet nog, na de, de, de aftiteling kwam en ik, was gewoon, ik, stond, ik zat even verstijfd in de stoel. Oh. Van waar heb ik nou net naar gekeken? Het was zo'n trip... En zo intens. En hebben ze volgens mij ook nog best wel veel samengewerkt... met uh, nou, niet-professionele acteurs. Klopt, ja. Ook heel erg knap dat je dat dan ja. toch tot zo'n mooi geheel kunt ja, te brengen. En, ja, heel authentiek. Ja... Ja. Ja, dat die er niet bij zit, vind ik ook... Uh, nee, absoluut. Wat en wat dan kansen. ook heel grappig is... dat uh, het werd geregisseerd door twee broers, ja. zeg maar. Maar dat je dan op de making-of Robert Pattinson ook hoort zeggen... van ja, op een gegeven moment zag ik een van die twee broers... die, uh, die regisseur was, zag ik ook nog met de, de microfoon ja. uh, staan. Oh, ja. dus, uh, ja. En uh, de montage doen. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus, dus, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ken, ik ken jou een tijdje. Ik weet dat ja. jij ook die neiging hebt om alle, alles top, op je ja. te nemen. Dus je weet hoe zwaar dat is. Noah, uh, ja, hij zegt goed. Heb jij, heb jij een, een andere waarvan je zegt van die miste ik ook nog bij de Oscars? Of was dat hem voor jou ook? Nou, Good Time vooral. Die, die had echt wel minstens een paar nominaties moeten krijgen wat mij betreft. Um, iets anders wat ik een beetje miste was... Um, is een van de bijrollen uit Call Me By Your Name. Ja. Van uh, Michael Stoelbark, als ik het uh, goed zeg. Uh, zijn naam. Die trouwens, dat is wel leuk. Hij zit in drie films die op dit moment genomineerd zijn. Want hij speelt ook een bijrol in The Shape of Water. Oké. Okay. En hij speelt een bijrol in The Post van Steven ja. Spielberg. En hij is dus te zien in Comedy by Your ja. Name. Maar ik vond uh, de bijrol die hij in Comedy by Your Name speelde. En zijn monoloog aan het einde van ja. de film. Ik denk, nou, de, de, de, eigenlijk alleen die scène. Door die ja. scène verdient hij gewoon een nominatie. Ja, dat is heel leuk dat je dat zegt. Want ik heb die film toevallig gisteren. Middag ja? pas gezien. Oh. En toen zag ik ook van uh, inderdaad zijn acteerprestatie oh, wauw, hij is fenomenaal. Hij, was, ja. hij is mij een beetje voor het eerst opgevallen in die Steve Jobs film, waar hij ook een rol had. En deze acteur is ja, dat is wel iemand waar je rekening mee moet houden. Zeker. Wel, ja, ook ja. iemand die echt verdwijnt in de rollen. En, uh, ja. Maar ik denk dat dat, dat, dat ja, ja, wat ik zeg die monoloog aan het einde van Commy by Your Name, hartverscheurend, raak, mooi, gevoelig. Daar zat gewoon echt alles in. En ja, nee, die had, wat mij betreft, uh, zeker een nominatie verdiend. En uh, jammer dat hij die, die niet gekregen heeft. Maar ik denk dat hij wel publiekse lieveling is. En uh, nou ja, daar moet hij dan maar even mee doen. Daar nou moet hij het even mee doen. Wij gaan het eventjes doen met Menno Bentveld. Goedemorgen. Hallo, Risa. Goedemorgen. Wat heb jij in uh, Vroege Vogels? Nou, Risa, we gaan het onder andere hebben over de Beaver Deceiver. De wat? Ja, de beaver die... Ja, dat, is, dat zou ook een goede filmtitel zijn. Hè? Ja. De beaver die siever. Nee, we hebben... Maar meer voor een, uh, voor een ander soort film. <laughs> ja. nou, ooit was de bever in Nederland uitgestorven. Hij is 30 jaar geleden weer uitgezet. Er zijn weer bevers in Nederland. Het gaat heel goed. Het gaat zo goed zelfs dat ze her en der overlast veroorzaken. Oh. Nou, en in Limburg zijn er al enkele bevers geschoten. Jawel. Oh. Maar er wordt nu gewerkt aan manieren om die, die beverdammen... Die, oh. die, die, die zorgen voor hoge waterstanden... om die te laten staan en dan toch uh, van de beveroverlast af te zijn. is dus een nou, beetje... Ja, de, de bevers de, in te dammen. Uh, oh, nou, nee, precies, precies. Daarvoor heb je de beaver deceiver nodig. Okay. Nou, dat, um, dat, voor, dat gaan we doen. En nog veel meer spannend zeehondenopvang. Um, we gaan hier het ijs... Nog eens even het ijs bekijken. We gaan de ijsvogels helpen. By was, was, was laatst iemand erin gezakt bij jullie. Ja, dat was ik. Oh, dat was jij zelf? Ja, net voor zevenen. Ik wilde het geluid van krakend ijs laten horen en toen ging ik uh, doorheen. Maar was het wel gelukt met het krakend ijs? Ja, dat was wel gelukt, ja. Ja, en een natte poot. Ja. Nou, we hopen dat je het dit keer droog houdt, Menno. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi. Zodra ik Menno Bentveld in uh, Vroege Vogels heb, ik nog tijd? Ik heb nog anderhalve minuut. Uh, Michael, waar ga jij op letten? In die, je moet het super kort houden, we hebben nog maar anderhalve minuut. Waar ga jij op letten vannacht? Waar ga ik op letten? Ja. Ja, op mijn favoriete regisseur. Paul dat is... Thomas Anderson, oh. dat hij misschien onverwacht... toch nog uh, een Oscar mee mocht nemen. Dat zou wel heel erg nice ja. voor jou zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Noah? Nou, ik, hoop, ik hoop echt dat uh, Call Me By Your Name iets naar binnen gaat halen. Um, ik hoop dat Dunkirk zeker ook beloond gaat worden met iets. Ook echt een briljante film en briljante regisseur. En um, Loving Vincent voor beste animatie... Ja, nee, die verdient het, die verdient wat mij betreft, echt. En ik ben bang dat Pixar gewoon weer. Ja, maar uh, Coco Pixar... was toch ook heel erg leuk? Ja, maar kom op, Pixar heeft al zoveel gewonnen. En een grote studio en heel veel geld. En Loving Vincent is met zoveel liefde gemaakt. En het was zo'n bijzonder iets wat je daar te zien krijgt. Zo uniek. En, um, en, en ik denk dat het, ja, tuurlijk, we kennen heel veel, heel veel verhalen over Vincent van Gogh. Maar ik denk de manier waarop hij het nu gebracht is... ook voor heel veel mensen die trouwens hun verhalen nog niet kennen... dat dat gewoon, ja, nee, ik vond het briljant. Ja, ik vond het briljant. Ik kan niks anders zeggen. We gaan het meemaken. Vannacht de Oscar-uitreiking. Ik heb gesproken met Noah Johannes en Michael Grijven over die Oscars. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik in ieder geval wel. En ik spreek jou volgende week weer hier bij Risa.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 Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering? Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 mkb-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Deze voorjaarsvakantie is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. Crowdfunding nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. De wind door je haren. De zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de HISPA Amsterdam Boat Show. 50.000 vierkante meter watersportplezier van 7 tot en met 11 maart in RAI Amsterdam. Ga voor meer en tickets naar hiswarij.nl Tot en met 16 jaar gratis. NPO Radio 1.